Het is niet duidelijk of de agent gericht op de mannen schoot of een waarschuwingsschot loste. In de Duitse stad Bonn hebben passagiers van een tram ingegrepen... toen de bestuurder bewusteloos was geraakt. Passagiers werden bezorgd toen de tram meerdere haltes oversloeg. Ze kregen geen contact met de bestuurder en het trekken aan de noodrem haalde ook niets uit. Toen reizigers de politie belden kregen ze het advies om de deur van de bestuurderscabine open te breken. Met telefonische instructies kon een van de reizigers de tram stilzetten... Niemand raakte gewond. De trambestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Vitesse is dankzij een 3-0 overwinning op VVV Venlo twee plaatsen gestegen in de eredivisie en gaat als nummer zes de winterstop in. Eerder vandaag klom Feyenoord naar de vijfde plaats nadat de Rotterdammers in Utrecht wonnen met 2-0. FC Groningen versloeg FC Emmen thuis met 2-0 en Ajax won ruim met 6-1 van ADO Den Haag.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 GFM Oh ho, ho, oh ho. Dit is guest met GSM Oh oh I can love You're the one I'm speaking of In my mind I'm holding you tight You're no, the one I do with you. We zijn weer terug op uh, nestier. nest hier. We tijd gevonden om uh, toch einde van het jaar uh, mee te doen op de Dance Radio Stoel. En ook de van vanmorgen met drie uur. Eerst wat slow slowcrossers en daarna zijn eigen programmering. Wat een feest. Classic Sunday. The only kind I upon. We are Dance Radio. Gisteren was de begrafenis van uh, Arjan van der Paal. En ja, uh, die was 50 geworden. En vandaag zou ook Sven Westendorp 50 zijn geworden. We gaan voor hem even speciaal uh, drie plaatjes doen. This is for you. Kijk, het blijft toch je gammer. Ik had toch graag hè, met hem zijn 50 e verjaardag gevierd. Ik denk dat we misschien wel naar Dubai waren gegaan, denk ik zomaar. The more I give today. For him, the system, and this is for you. So Imperium bij Ajax. Kopstuk ook van het uh, keiharde legioen van het uh, Amsterdamse Ajax. Maar vooral uh, voor mij uh, beter bekend als uh, mijn grootste graffiti-gabber ever. Mooie dingen gemaakt, uh, mooie dingen gedaan, mooie dingen meegemaakt met deze man. Dus uh, we moeten er even bij stil staan. Bringing you the rare... En Royal Classics, nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. En hij heette, ja, uh, yeah, hoe heette hij ook alweer op zijn naam was... met uh, hele mooie dingen. Vooral de bouwketen van uh, de ruiter destijds of zijn ze gebleven trouwens. Ik ben altijd uh, mooi versierd door uh, deze beste man en ik heb er heel veel met hem gedaan. De gekste plekken, kan ik je wel vertellen. En als ik voor een iemand in de graffiti wereld heel veel respect heb, is het wel uh, voor uh, deze Sven... Dat blijkt ook wel, want we zijn al bevriend vanaf zelfs 14 of zo. Ja, toch? Even eh, ook even na te gaan om even te laten zien wat het nou precies is. Laat ik je deze promo even horen. Luister goed. Als Ajax je lief is, je houdt van Amsterdam en van kwaliteitskleding. sjaals, caps, t-shirts, voetbalshirts, vesten, bakken, polo, sweaters, mutsen, souvenirs, broeken, overhemden, handdoeken, vlag en nog veel meer. A, F, C, A. Dus als je kleding nodig hebt van het Ajax... dan moet je zeker bij AFCA.nl even kijken, jongens. Uh... Deze plaat is ook uh, de laatste. Van Shalamar. Want Svennemann, ook jij daarboven. We blijven voor altijd friends. Wat er ook gebeurt... we zullen elkaar altijd blijven steunen. Maar zo is het leven, hè? Ja. Kijk hier bij Ajax, en deze is bijzonder betekenbaar hoor. Er hangt er niet eens een vlag voor, een belachelijke. CBS gebeuren. Dat zit hier hard. Zelfs ook voor Ajax. Ik bedoel, prima. Het is allemaal mooi wat ze maken, maar voor mij is gewoon afsjaar. Is mijn ding. Dus vandaag voor hem de laatste plaats. Shalomar en Rance. Sean uit Noordwijk komt met een mooie suggestie. zegt Zaren luisteren even, vriend. Twee van de laatste uitzendingen misschien wel van dit jaar. Laten we nog een House klassiek doen, nou, dit gaan we straks even doen. Uh, beste John, want ik vind dat is om half acht doen we dat gewoon nog een keer net als dus vroeger gezellig. Golly, golly, batshit, we're back, back on, online. Yeah. This is how we do it, do it totally. I, I, I love it. Dance radio. Maar is even een lekkere classic uit 1983, GR Takken. En te jong om te fall in love. Nou, dat kan ook op je vijf, dus dat kan ik je overtuigen. als ik erbij ga halen van Johnny uit Noordwijk. Hij moest er wel even over nadenken. Ja, ja, vroeger was hij sneller. Klacht hem er al in op vrijdagavond. Stot ik met mijn dachtpijlen... Zenuwachtig als wacht, dan de pers met mijn ISD. We probeerde dat uh, te raken. dacht ik, hé, mijn kontzak trilt. Is het een lekker wijf? Nee. Het was die Noordwijker. Ik kwam even met een suggestie voor de zondagavond, ja. Maar ze waren altijd lekker, dus... We gaan kijken wat hij nou weer voor de, de heeft getoverd. Je hoort hem straks naar deze... Saint Germain. St. Germain is hoogste tijd om de waarheid even bij te halen. Van de Strictly Rhythm Records hij heeft hij een mooi plaatje uitgezocht. Mijn koffievriend, de fietsgigant, mooie Noordwijk. Verenwind, tegenwind, ja, meewind, het interesseert hem helemaal, geen ene bal. Voor hem gaan we doen... Een echte house classic zoals we hem gewend waren van nou zo'n twee jaar geleden, Johnny Moy. Golly, golly, dat shit. We're back back on online. Ja. en Ben je reacties uh, nog even kwijt de show? We zoeken ook nog twee uh, plaatjes voor in die 200-lijst. Uh, die wordt op de 30 en de 31 e gepresenteerd door uh, heel veel mensen hier ook. Ikzelf ben er uh, beide dagen. Tussen drie en vier... Misschien als je nog je, je, je boodschappen moet doen... is dat misschien de mogelijkheid om uh, eventjes gauw dat te doen. Ja, nee. Is niet aardig voor mezelf, nee. Heb je ook de kerstprogrammering al gezien, jongens? Ziet er uh, bomvol uit, heel gezellig. Helemaal vol geprogrammeerd. Ze zijn daar ook uh, heel lang mee bezig, trouwens. Ze dus was wel eens uh, jaren anders geweest. Maar een keer alleen maar zien hoe het hier leeft... Hoe de crew heel goed in elkaar steekt met elkaar. Ik kan er intens, vreselijk hard van genieten. else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. weet of deze in de lijst staat, maar je kan uh, nog steeds stemmen. We hebben nog twee plaatjes nodig. Dan is die, uh, gaat de hamer erop. Maas Think en uh, Peters Robinson. sluiten de markt om 12 uur vanavond dus. Friend. Jij bij hier uh, Noordwijk, er is weer een plaatje extra bijgekomen. Malcolm X. No sell out. Malcolm X No sellout Malcolm X No sellout Malcolm X No sellout White, black, brown, red, yellow It's making them what color you are The only thing power respects is power. <laughs> They take one little word out of what you say, ignore all the rest, and then begin to magnify it all over the world to make you look like what you actually are. <laughs> Uiteindelijk zijn de luisteraars zelf verantwoordelijk uh, meestal voor de lijst. Het maakt ook uh, het luisterplezier des te leuker, want je komt je eigen plaatjes op een gegeven moment wel tegen natuurlijk. Verse kijk in de studio jongens, uh, plak je afs erin. Nee. <laughs> het zou toch wel waar zijn, niet te geloven. The freakiest Soul of Amsterdam. Dance radio with. Light Off with much more music. Let's get this party started. Plaatje 2019 hebben uh, we erbij gehaald. Diamond or Oris. En Slow Me. Mag wel even, ja. Het is maar een bashi zar Nou, dat is dit wel, hoor. Lekker. <tied> The not running into something, girl Give me my mind. Onze vriend Remy Jam. Every kingdom had its king. We have Tsar, With his royal classic crew. Hoop ik, uh, Rim, voor je. Dat <laughs> is wel erg lekker. Laatste plaats voor het tijd zijn van uh, de 8 uur. Gaan we nog een uurtje lekker door met straks, natuurlijk, kwart voor 9, de Reggae Classic. Eerst maar Days deze Warp 9 Ramshorn label. And a master of the mix. Nou, die is er niet meer. Afgelopen zaterdag begraven, Arie oh, van der Paal. Hij is voor mij de master of the mix.